De Canon, 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Rijmsnoer om en om het jaar van Guido Gezelle. Gezelle, de beroemdste priesterdichter van de Lage Landen, kan natuurlijk niet ontbreken in de Canon. De kantel koos voor Gezelles laatste bundel, Rijmsnoer. Literatuurkenner Matthijs de Ridder is fan. Omverre moet het al, omverre moet het, even dat eeuwenstaande was of eerst begon te leven. De tijden zijn gekeerd, ene andere eeuwen naakt, die blinkende in den oost de mensen tegenblaakt. Zo kennen we Guido Gezelle natuurlijk eigenlijk niet. En, en toch is dit een gedicht uit zijn beroemde bundel Rijmsnoer. In acht stampende verse brengt Gezelle, die anders zo behoudsgezind was, hier het hele bestaan aan het wankelen en kondigt vervolgens ook nog eens een hele nieuwe eeuw aan. Het is ook niet helemaal eerlijk, want ik heb alleen de eerste strofe van het gedicht Nihil voorgelezen. Uit de rest van het gedicht blijkt dat... Gezellen helemaal niet voor de radicale ideeën van de mensen die in de jaren 1890 een nieuwe eeuw zagen naderen en daar meteen verregaande conclusies aan verbonden. In tegenstelling tot wat die moderne mensen of die moderne geesten ook mochten beweren zag Gezellen toch vooral dat alles bij het oude bleef en ook bij het oude moest blijven. Of misschien is daar helemaal aan het einde van het gedicht nog wel één uitzondering op te maken, want gezellen zag namelijk wel één verandering, maar dan bij de mensen die zo op verandering zaten te wachten. Ik zie één verandering, de mensen lopen heden, altgene omhoog hielp, onachtzaam afgesneden, hun hoofd omlegen waards, ten nieuwe val bereid, de nieuwe afgrond in van hun hoveerdigheid. Gezelle was geen groot voorstander van verandering, hij wilde dat alles bij het oude bleef en toch is die eerste strofe van Nihil typerend voor hem. Gezelle had namelijk een enorme liefde voor het woord en vooral ook voor de klank van het woord. Hij was misschien wel de eerste dichter die het Nederlands echt helder kon laten klinken en dat kwam omdat hij zich niet in de eerste plaats bekommerde om de boodschap van zijn gedichten, maar juist om de klank. En dat klinkt misschien een beetje vreemd, want Gezelle wist heel goed wat hij wilde zeggen, maar omdat hij de woorden zelf een groot deel van het werk liet doen, slaagde hij er soms in om de spoken die hij opriep wel heel erg levensecht te doen overkomen. En dat maakt dat behalve de zingende natuurgedichten van gezellen ook de gedichten waarin gezellen zich tegen de moderniteit keert, ruim een eeuw later, eigenlijk nog uh, altijd heel erg leesbaar zijn. Als hij zich in het gedicht Het schrijwiel bijvoorbeeld... Tegen de duivelse uitvinding van de fiets keert. Ja, dan kunnen we hem natuurlijk op geen enkele manier serieus nemen. Maar als je het gedicht leest, valt eigenlijk toch vooral het plezier op waarmee hij zijn klacht tegen de fiets heeft opgeschreven. Lustig op zijn loopgetouwen wielt de wielman eer als gij. Tiene telt u, gij en grauwe, twintig vademen voorbij. Wielman, ik wil uw wieltje kopen, heb ik goed bewijs daarvan, Dat het onbeschreden lopen Ook de voet mij volgen kan. Geren zou ik een lotje hebben, Dat mij gaande of in den draf, Lustig liet zijn stalen rebbe, Springen op en springen af. Dat bleef staan naar mij en wachten, Stond ik zelf in wijl of twee, Dat mij volgde uit eigen krachten Al een levend peert gedwee. Op een ruinja wilde ik rijden, een gerit van vlees en been, maar geen krepel wiel beschrijden Dat niet weg en kan alleen. Dat en kunt gij, wiel van stalen, zonder hulpen en ik moet uw lijf, Zittende op en af uw zalen, draven doen door mijn bedrijf. Klaat u varen, kraat de voet, ik hou mijn vuisten vrij en los, Of en heb ik meer geen moeten, kuren een wagen, kuren een ros, Vaart mij wel, ei, afgestegen, zie ik u staan, die... Voren zijt twintig vademen verlegen, man en peert, de asem kwijt. Lustig gaande, gij en grauwe, niet zo driftig gans als gij, groet ik wielman, u in t nauwe. Blijft gij staan, ik ga voorbij.